9 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. President Sarkozy van Frankrijk heeft zich officieel herkiesbaar gesteld. Dat deed hij in het Franse 8-uur-journaal. In zijn verklaring zei hij dat veel van de huidige problemen in Frankrijk mede door de financiële crisis zijn veroorzaakt. Sarkozy wil vooral mensen aan het werk gaan helpen. De centrumrechtse Sarkozy heeft in de peilingen een achterstand op de socialistische kandidaat François Hollande. De eerste ronde van de presidentsverkiezing is op 22 april. De eurolanden nemen maandag een besluit over de toekenning van de volgende noodlening aan Griekenland. Voorzitter Juncker van de Eurogroep heeft dat gezegd na telefonisch overleg tussen de ministers van Financiën. Juncker is optimistisch dat Griekenland maandag aan alle voorwaarden voldoet voor het noodpakket van 130 miljard euro. Vandaag is volgens hem substantiële vooruitgang geboekt. De eurolanden eisen onder meer 325 miljoen aan extra bezuinigingen. Nederland stelt zich toch niet kandidaat voor de Special Olympics in 2019 voor sporters met een verstandelijke handicap. Het comité onder leiding van oud-staatssecretaris Bussemaker, dat speciaal voor de mogelijke kandidatuur was opgericht, krijgt de financiering niet rond. Het organiseren van de Special Olympics had de generale moeten zijn voor de echte Olympische Spelen in 2028, waarvoor Nederland een bid voorbereidt. Verschillende politieke partijen zeggen vanavond in Nieuwsuur... dat het kabinet de voorbereidingen direct moet stoppen... mede gezien de krimpende economie. Het kabinet sluit de verkoop van Nederlandse tanks aan Indonesië niet uit. Dat schrijven de ministers Rosenthal en Hille na schriftelijke vragen van GroenLinks. Er worden volgens de ministers vertrouwelijke gesprekken gevoerd. Indonesië en enkele andere landen hebben belangstelling getoond... voor de Leopard Tanks, die Defensie heeft afgestoten als bezuinigingsmaatregel. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen geen tanks te leveren aan Indonesië. Vanwege de betrokkenheid van het Indonesische leger bij de schending van mensenrechten. Het weer, vooral in het westen regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur in het oosten tot rond het vriespunt. De komende dagen is het wisselend bewolkt en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Sarkozy die heeft zich net kandidaat gesteld officieel. De vraag is waarom nu juist? Dat hoor je zo meteen. Um, gaan we gelijk even naar voetbal? is er gescoord, Ronald? Ja, stop met tutoyeren. Want een goal om u tegen te zeggen. Gemaakt door uh, Milan. Kevin Prince Boateng heeft de goal gemaakt. En ja, hier kun je alleen maar een hele diepe buiging voor uh, maken. Milan dus op een uh, 1-0 voorsprong. Bal kwam aan de rechterkant uh, via de rechtsachter van uh, Milan Abate. Die kwam door de lucht richting uh, Boateng. Die aan de rechterkant van het Zassopgebied staat. Net iets bij de punt weg. Aanname met de borst. En in één keer uithalen met het rechterbeen. Hard en vooral hoog over keeper Chesney heen. De Pool in de goal bij Arsenal. En Milan dus na een kwartier spelen op een 1-0-voorsprong. Zeedorf is er toch uit en vervangen door Emmanuel Son... die overigens na een uh, goede combinatie met Boateng... ook nog een kans kreeg in deze wedstrijd. Maar Milan dus op 1-0 met een fantastisch doelpunt. Dank u wel. En dan um, gaan we even naar het tennis. Want, ja, nee, ik, ik zat me even af te vragen. We gaan er ook wel naartoe. Ja, ja, de Rotterdam. Nee, niet. Oh, verkeerd begrepen. We gaan het wel straks hebben over tennis rond kwart voor tien. Dan praten we uitgebreid over de wereld achter het tennis, namelijk de zakenwereld. Er worden daar in Rotterdam enorm veel deals gesloten. Welke CEO's en bazen zitten er allemaal hoe gaat het aan toe? Dat hoor je van oud-tennisser John van Lottem en sportmarketeer Bob van Oosterhout. dan nou, nu wel, Luc. Ook niet. Today is topics. Nee, Dat niet lukt. Dat is niet. Nee, nee. Goed, ja, we beginnen met nummer vijf. Deze top 5. 5. Zo'n 1300 medewerkers van Netcar protesteerden vandaag in Den Haag. Ze gaan daar protesteren tegen de sluiting van hun bedrijf. Mitsubishi wil stoppen met de productie van auto's bij Netcar. En dat kost 1500 mensen hun baan. Ja, vanavond wordt er over gepraat over de problemen daar in de Tweede Kamer. Al zien veel medewerkers het niet echt mee zitten. Wat verwacht u van de politiek? Niet veel. Niet veel. U heeft de hoop opgegeven? Ja, een goed sociaal plan, maar de rest zien we niet meer zitten. Dat is het best haalbare, een sociaal plan, een afvloeiingsregeling. Ja, ik denk dat de rest niks komt. We De eens willen dat de politiek druk op Mitsubishi opvoert. Het liefste willen ze natuurlijk dat Mitsubishi blijft daar in Born. Maar ja, lage lonenlanden, lone landen, Maar ja, de lage lonenlanden. Is in dit geval volstrekt niet aan de orde. We zijn uh, een hoogproductieve uh, onderneming, als het over Netcar gaat. Dus is er extra steun, is er extra druk nodig van de Tweede Kamer en natuurlijk zeker van dit kabinet van de minister, minister Verhagen, die ook de opdracht heeft meegekregen. Maak je sterk voor de toekomst van netwagen. Dan nummer 4. Berlusconi staat op die plek. Silvio is natuurlijk bekend van zijn premierschap van Italië... als eigenaar van AC Milan. En natuurlijk vanwege het feit dat hij vindt... dat Angela Merkel een onneukbare dikke reet heeft. Dat is echt waar trouwens. 15 september 19, eh, 2011 zei hij dat nog. Eh, Italiaans Openbaar Ministerie heeft nu vijf jaar gevangenisstraf geëist... <tacht> tegen Berlusconi. Hij wordt er namelijk van beschuldigd dat hij een Engelse advocaat heeft omgekocht. Ja, dat is een zaak waarin Berlusconi 600.000 dollar zou hebben betaald... aan de Britse advocaat David Mills... ...die lang voor hem heeft gewerkt als adviseur. En die David Mills zou in een rechtszaak... ...tegen Berlusconi... Eh, ...valse verklaringen hebben afgelegd. Waardoor Berlusconi in die andere rechtszaak... ...waar hij terecht stond... ...voor het omkopen van de financiële politie... ...daar werd hij vrijgesproken... Dankzij zeg maar de mijn-eet van Mils. Ja, nu heeft Berlusconi wel vaker een rechtszaak in zijn broek gehad. Hè. Nog steeds speelt ook de zaak rondom die ruby, machtsmisbruik, prostitutie. Je kent het wel. Toch zijn, uh, is het nu al wel zeker dat Berlusconi voor de Milszaak niet vervolgd gaat worden. Um, nee, deze zaak zal voortijdig verjaren. De advocaten van Berlusconi hebben de rechters in de zaak Mills gevraagd. Op 18 februari, februari wordt uitspraak gedaan over dit wrakingsverzoek. Als de rechters hun werk kunnen voortzetten en Berlusconi kunnen veroordelen... dan zal de oud-premier niet de cel indraaien... omdat nog voordat het hoger beroep zal uh, dienen de zaak definitief verjaard is. Nummer drie dan, de voorbereiding op carnavalstad Limburg-Brabant. Daar zijn ze al helemaal klaar voor. En omdat carnaval bloedserieus is, zijn er zelfs carnavalslessen. Nou, meester Coneva van Riel. Yes. Het scholenproject. Waarom? Uh, om uh, kinderen beter te leren carnaval op een uh, leuke, gezellige, sociale manier. Maar dat kinderen ook weten waar ze mee bezig zijn. En dat het iets meer is als alleen maar een beetje uh, rondlopen in de Polonaise. En heel veel bier drinken. Ja, want als de Brabantse basisschool kiddo's tegenwoordig enkel nog allemaal bezig zijn... dan is het wel bier in slaan en in drinken voordat ze naar de kroeg gaan. Kantelen, suipen, het is echt godsgeklaagd. Groep 7 van basisschool Hagenhorst in Breda krijgt carnavalsles. En uh, waar heb ik nog meer over gehad? De tekenissen van carnaval. Uh, bijvoorbeeld wat een page is. Wat is een page? Vrouwen die de prins meehelpen. Ja, dat soort feitjes leer je dus op carnavalsles. En niet van de minste, een hoge pief leert je de fijne kneepjes... van het carnavalsvak. Nou ja, hoog wil ik niet zeggen, maar ik ben uh, Majedomus van Giecheldonk. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, nee, dat, dat, daar zijn, hier in Breda is er daar ook maar eentje van. En, en dat schreeu... bent u. En daar ben ik, toevallig ben ik daar. Nou ja, zo toevallig is er natuurlijk niet. Nee, want maar is een gek die een jaar lang met carnaval bezig wil zijn. En uh, ja, dat is uh, ja, het, het, het, het, het uithangbord van de carnavalsvereniging. De feestaanjager, het, ja, het, het, het levende logo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 Ja, het zijn twee verkiezingsrondes en 22 april dan is de eerste. Ten slotte nog nummer 1. Nederland zit in een recessie. Voor tweede achtereenvolgende kwartaal is de economie teruggelopen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het derde kwartaal van 2011 was er al een teruggang met 0,4 In het vierde kwartaal is de economie gekrompen met 0,7 mm -hmm. Met twee kwartalen van krimp op rij is er officieel sprake van een recessie. Dikke shit dus. En het komt allemaal omdat jullie, de consument, jij, inderdaad, jij, jij, jullie kopen te weinig. En daarmee maak jij het land kapot. Ja, eigenlijk uh, is het op alle fronten niet echt heel erg goed. Met als uh, rode draad eigenlijk dat de Nederlander de hand nu echt definitief op de knip... Houd. het zat er al een beetje aan te komen met alle verhalen vanuit Europa en de eurocrisis. Maar de Nederlander is blijkbaar bang om geld uit te geven. Ach, ach, ach een bange hond, dat ben je echt waar. je hoeft echt maar één ding te doen, hè. Gewoon auto's je kopen, huisje ernaast. Maar wat denk je? Niks, noppers, nada. En weet je waarom niet? Nou, omdat je laf bent. Ze geven dan geld meer uit aan nieuwe huizen. <laughs> Jezus, maar ook niet aan nieuwe auto's of nieuwe meubels. Ze geven minder geld uit aan elektriciteit en gas. Dat is omdat ze zuinig zijn. Maar ook omdat eind vorig jaar... Uh, het weer nog niet zo koud was als begin dit jaar. Dus in dat derde kwartaal heeft er uh, weinig gas verkocht. De Nederlander geeft dus geen geld meer uit. Ik oh, nou echt, echt, kan er echt een boel van jou hebben, hè. Gemekker over spoor, geklagen over het weer. Fufuzela. Maar juist op het moment dat mijn land jou het meest nodig heeft... juist op dat moment laat je ons in de steek. <lacht> Vuile rat. Echt. Maakt me ziek wat ik ervan. Ziek wat ik ervan. Echt <lacht> Goed. Nou... Morgen wordt dat weer uh, Luc tot bedaren brengen. Dankjewel, Luc. Tot morgen. Oh nee, morgen hebben we geen uitzending trouwens. Tot vrijdag. Ja. Tot... Radio 1, de Today. Wil je ons zien hier in de studio? Luc komt thuis nog even terug. Webcam op radio1.nl en dan klik je hem aan. Zometeen hebben we het over Sarkozy die zich net kandidaat heeft gesteld. Waarom juist nu? En hoe was dat? Twintig minuten durende live interview, dat hoor je zo. En rond kwart voor tien onder andere John van Lottem over uh, tennistoernooi achter de schermen. Al de zakenbobo's die uh, zitten daar gezellig te drinken en hun deeltjes te sluiten. Hoe gaat het er daar aan toe? Dat hoor je zo. To turn and take Vijf jaar zou ze ermee ophouden voor vijf jaar. Toen heeft ze vandaag gezegd op de blog, helemaal niet, heus niet. Ik ga gewoon door met zingen. Adele, Turning Tables. Ronald van der Geer, kom er eens in. Ja, Milan speelt thuis in het eigen San Siro tegen Arsenal en staat met 1-0 voor. Dit voor uh, ons telefoonforum dat uh, zojuist heeft uh, gebeld. Het uh, doelpunt is gemaakt door uh, Kevin Prince Boateng na 15 minuten. En eigenlijk is dat wel een juiste afspiegeling van datgene wat er op het uh, slechte gras in Italië gebeurt. Want Milan is de sterkere ploeg, kan zelfs nu permitteren om zo af en toe eens terug te zakken. En tegen Arsenal te zeggen, nou ja kom maar om dan te profiteren en razendsnel in de uitbraak met een aantal combinaties aan de andere kant te komen. Oftewel Milan is inderdaad. Deze fase oppermachtig en eigenlijk is Arsenal met Robin van Persie voorin als aanspeelpunt en aanvoerder niet in staat om een uh, vuist te maken. Het begint nu wel te jagen. Arsenal, ploeg van Wenger op uh, de Italianen, de koploper van de Serie A AC Milan. Maar ook dat sorteert eigenlijk weinig effect. Dat je zou kunnen zeggen dat Milan nog niet echt in uh, gevaar is geweest in deze wedstrijd. Die toch al bijna een half uur bezig is. Zelfs nog een kans voor Ibrahimovic. Maar die maakte een, een uh, overtreding op de keeper. En Nocerino heeft geschoten vanaf de rechterkant van het schafstofgebied. Het leek een beetje op uh, de goal die uh, Boateng maakte. Alleen deze bal ging uiteindelijk over de goal van uh, Arsenal heen. Nogmaals, Becedorf uh, is er dus niet meer bij. Voor hem speelt Emmanuelsson op het middenveld. Hij speelt tot nu toe een prima invalbeurt. Zoals eigenlijk iedereen bij Milan het tot nu toe prima doet. En uh, bij Arsenal moet men slechts toekijken hoe dat allemaal gaat bij de Italianen. Arsenal dat dus uh, drie jaar geleden de sterkste was in deze tweestrijd. Nummer vier is in de Engelse competitie. Na een slechte start zich wel wat heeft herpakt. Maar geen kampioen zal worden. En eigenlijk hier een prijs moet gaan halen. Ja, Milan begon ook slecht. Is inmiddels koploper van Italië. En wil ook na jaren afwezigheid... ...in uh, de kwartfinales er weer eens bij zijn. Nou, dat zijn zo de belangen in deze eerste wedstrijd... ...tussen Milan en Arsenal en uh, Milan op een één voorsprong... ...thuis door een goal van boetting. Straks nog veel meer voetbal met Ronald, maar eerst Floortje. Dit woensdag, dat betekent Floortje Dessing. Hier uh, natuurlijk over reizen. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Uh, we hebben het over een land waarvan ik denk, wat moet je daar? Maar daar heb je hele andere ideeën over. Qatar. Ja, het is natuurlijk altijd wel interessant, vakantiebeurs is net geweest. Mensen zijn plannen aan het maken voor waar ze naartoe gaan deze zomer en deze winter. En er zijn heel veel landen die gewoon uit zichzelf heel veel toerisme krijgen. Amerika, Australië, uh, Indonesië, Thailand, geen probleem. Maar er zijn ook een aantal landen die verschrikkelijk hun best doen om toeristen te trekken. En daar echt alle mogelijke middelen voor aanwenden. En één uh, zo'n land is uh, Qatar. Het is een, een, een oliestaat. Um, wel bekend, denk ik, bij mensen. Maar ik denk dat ze niet allemaal nog even goed weten waar het ligt. Maar het ligt, zeg maar, heel ruim gezien, natuurlijk um, uh, in de, bij de Persische Golf. In de buurt van, uh, van Dubai, bij uh, Saudi-Arabië. Het is niet zo groot. Maar ze zijn wel verschrikkelijk rijk en ze doen er alles om ons Europeanen en ook andere mensen naar hun staat ja, toe te krijgen. Ja, en er gaan ook wel, wel steeds meer toeristen die kant op, als ik ergens. Ja, absoluut. Het, het, het bezoekersaantal groeit. Um, het is natuurlijk heel belangrijk dat ze in 2022 het WK voetbal krijgen. Ja. Dat is nog ver weg, maar dat is natuurlijk wel een groot evenement waar ze nu al voor aan het bouwen zijn. Ik ben er zelf, uh, nou, wat is het, acht jaar geleden geweest. En uh, onlangs nog een keer. En je ziet, het verschil is echt enorm. Er wordt daar zo gigantisch gebouwd. Hele nieuwe wijken. Het is, het is echt enorm uh, zichzelf aan het ontwikkelen. Ja, maar ik denk dan, van ja, dat, dat, dat klinkt als een uit de grond gestampt landje. Uh, uh, is er iets leuks aan? Is het mooi? Nou ja, kijk, als je, als je het vakantie technisch bekijkt, uh, er is bijna altijd zon. Ja. Uh, dus daar zijn Nederlanders dol op. Het is niet zo ver weg. Er is geen tijdsverschil. Uh, hoe lang is het vliegen? Het is ongeveer zes uur vliegen. Okay. Dus uh, geen tijdsverschil. Of, of twee uurtjes. V Verwaarloosbaar. Uh, hele goede hotels voor, voor, voor wat je ervoor krijgt. Um, dus ja, het heeft zo wel wat voordelen. En je kan natuurlijk altijd ook uh, ja, uh, watersporten bedrijven. Je kan, maar, je kan ook de woestijn in. En, en, uh, dus er is dus best wel wat te doen nog. Productontwerper, schrijver en entrepreneur Joost Alvrink, goedenavond. Goedenavond. Jij woont en werkt uh, een paar maanden per jaar in Qatar. En uh, nou ja, al, al een aantal jaar doe je dat. Wat ik me over verbaasd is, ja, we hadden het net al even voor de uitzending over. Straks komt daar het WK, dan ben je daar straks. Wat kan je dan nog, wat, wat zou jij aanraden, wat kan je dan nog meer gaan doen, behalve die voetbalwedstrijden bezoeken? Nou, ik, um, het hangt er een beetje vanaf of je al kennis hebt van het Midden-Oosten en bijvoorbeeld van de Golfregio. Als je al eens dus in Dubai bent geweest, dan zal Qatar niet een hele grote aanvulling zijn. Maar als je nog nooit in de golfregio bent geweest... dan is eigenlijk Qatar, vind ik zelf, leuker dan uh, Dubai om naartoe te gaan. Omdat de ligging wat mooier is. Het ligt aan een baai. Maar je ziet ook, en dat onderschatten mensen wel eens... er gebeurt daar op dit moment zoveel... dat er een aantal hele interessante musea te bezichtigen zijn. Niet alleen qua collectie, want dat kan voor sommige mensen nog wel eens een beetje saai overkomen... Dat je naar islamitische kunst moet of wil gaan kijken. Hmm. Maar bijvoorbeeld het gebouw wat er staat aan de baai, dat is uh, ontworpen door IMP, de, de Chinese architect, Chinese-Amerikaanse architect. En dat is een wonderschoon gebouw. Ik zou echt mensen kunnen aanraden, alleen voor dat gebouw, het licht op dat gebouw, om daarvoor naar Doha te gaan. Wat, maar hoe ziet het eruit dan? Nou, het is een soort uh, droomachtige kubus in, uh, die half in het water staat. Uh, dus je hebt de cornice, dat is een, een ronde baai. Hmm. En dan uh, aan het einde van de corniche hebben ze op een, in een prachtig park dat, uh, dat museum neergezet. En die is met één soort natuursteen bekleed. Een zandkleurige natuursteen. En als je ziet wat die, wat die vlakken door de dag heen doen, ook omdat de zon daar altijd schijnt. S'avonds wordt het heel zacht oranje. En s ochtends is het, is het een soort helder wit aan één kant en zwart aan de andere kant. En het, is, het is echt een prachtig gebouw. Ik kan er echt voor gaan zitten. Misschien is het wel ook maar eventueel, wat doe jij precies in Qatar? Um, er wordt een aantal jaren nu een televisieprogramma gemaakt in het Midden-Oosten... en dat heet Stars of Science. En daarbij, je moet je voorstellen dat ze 16 kandidaten... in een um, realityprogramma bij elkaar zetten. En die kandidaten die werken ieder voor zich aan een uitvinding. Het is de bedoeling dat ze beginnen met een idee... en dat het programma eindigt met een kant-en-klaar product. En ze hebben mij vanaf het eerste seizoen gevraagd... om de kandidaten te begeleiden, vooral met de productontwerp. Dus met de visuele kant van hun uitvinding... Maar uiteindelijk merk ik dat ik ook, proof of concept, dat is de eerste episode, of engineering, waar het allemaal uitgewerkt moet worden. Mm. Ja, daar ben ik ook een heel belangrijk onderdeel in geworden. Dus het, ik, ik begeleid de kandidaten met het realiseren van hun idee. Maar wat wel grappig is, het lijkt in, in die oliestaten ook vaak dat ze bijna alles importeren, hè? omdat ze zelf zo weinig hebben. Waarom word jij dan vanuit Nederland aangetrokken om zo'n functie uh, uh, in zo'n programma te vervullen? Nou, dat, dat merk je ook. Dat vinden ze zelf ook lastig. En ik heb ook na seizoen 1 gezegd: van ik kan me heel goed voorstellen dat jullie van mij af willen... omdat ik de enige niet-Arabisch Want... sprekende uh, uh, partner ben in het programma. Dus ze moeten me ook altijd ondertitelen... en het is logistiek wat lastiger ja. uh, uh, wat, wat mijn inbreng is. Maar er is nog steeds geen opleiding voor productontwerpen in het Midden-Oosten... in de Arabische wereld. Dus om een Arabisch sprekende productontwerper te vinden die dit kan, ja, dat, dat gaat nog niet. wel even duren. Ja, ja. Ja. Dus jij bent nu een beroemdheid daar inmiddels. Ja, wat, ja, wat wil je met beroemdheid? <laughs> nou <laughs> ja, dat je de, de wijf wacht, ja. nee, dat zal niet gebeuren in ja, Katar. Ja, <laughs> ja, gezellig. <laughs> daar, daarover gesproken. Um, kan ik als vrouw in mijn eentje daar naartoe gaan? Is dat verstandig? Ja, heel goed zelfs. Ik vind het ook veel, het, het land en ook de hele golf is veel toegankelijker dan wij vaak denken. Er heerst toch veel propaganda vanuit het westen richting de Arabische wereld. Waardoor we denken dat de dingen niet mogen en niet kunnen. Het is, heel, het is heel open, het is heel transparant. Het heeft natuurlijk zijn eigen gebruiken. En omdat het een behoorlijk uh, streng islamitisch land is, uh, maak je bijvoorbeeld weinig contact met mensen. Uh, mm -hmm. Mannen en vrouwen maken in het openbaar eigenlijk geen contact. Niet, niet door een hand vast te houden, niet door te zoenen bij ontmoeting of afscheid en... Uh, Um, dat, dat komt een beetje ja, dat komt wat afstandelijk over. Uh, als man kun je wel hand in hand lopen met een andere man. Dat is weer makkelijk. Um, dat kan in sommige landen weer moeilijker. Dus het is een beetje... Het, ja, het is een maar soort... dan als vriend natuurlijk. Hè. Ja. Ik vooral niet ja. uh, een kusje geven, denk ik. Nee, maar, het is... nee maar de, de omgangsvormen in, uh, in, in de Arabische wereld zijn anders. Ik vind het juist voor vrouwen in, uh, een heel uh, toegankelijk en heel uh, betrouwbaar land. Het hoofddoek, dat, dat hoeft niet. Nee. Nee. Hoe denk jij dat het er over een jaar of tien uitziet? Of nou, nogmaals, ja, als het WK wordt georganiseerd... Als, als toerist, als je dan het land bezoekt. Ja, het is inderdaad een gebied wat in een enorme metamorfose zit. En tien jaar geleden of twintig jaar geleden... was de Sheraton het enige hotel eigenlijk wat in de West Bay stond. Een belangrijk ontwikkelgebied in, hmm. uh, in Doha. Dat is nu helemaal volgebouwd, dat hele gebied. Dat gaat maar door. En als je daar dan straks zit, met je oranje hoedje... en, uh, en totaal in het oranje uh, outfitje... Dat is in de zomer, dan is het dus 40 graden. Is, het, is dat een beetje te, te doen? Nou, ik had De laatste drie maanden dat ik er was, had ik een, uh, uh, zes dagen 140 graden. De rest alles erboven. Hangt erg vanaf wat je moet of wilt doen. Juichen, ik schreeuwen. Werk, ik, ik werk samen met wat, uh, met wat uh, maakindustrie. Dus mensen die moeten lassen en moeten zagen... Ja. En, als ik die mannen dat buiten zie doen, dan, dan vind ik het heel zwaar. Ja. Maar over het algemeen... Kijk, de golfregio is ingesteld op warme temperaturen, op hoge temperaturen. In het dagelijks leven. Het is niet anders dan dat het hier min 15 is en dat we ons allemaal een beetje aanpassen. Maar uiteindelijk ook heel veel plezier beleven aan de temperatuur ja. die er op dat moment heerst. Uh, wat vond jij de highlight, Floortje? Je oh, daar was? Ja? Ja, ik heb een fascinatie voor woestijnen gewoon. Ik vind dat gewoon iets, ik vind dat zoiets machtigs. Dus als je die stad uitrijdt, inderdaad, heb je meteen die glooiende woestijnen waar je dan doorheen cruist. En dan ben je ook echt de stad uit. En dan ben je ook echt. Ja, het is net als, als stel je voordat je in een stad bent en je bent meteen in de jungle of zo. Weet je wel, daar kun je het mee vergelijken. Ja, is Alvring, denk je wel. Graag gedaan. Vloertje, Gescoord! Inderdaad, er is gescoord, is gescoord door Milan. 2-0 is het voor de Italianen. Het is Robinho die de goal maakt op aangegeven van Ibrahimovic... met een goede rol voor Mark van Bommel. Hij was het die de bal veroverde op het middenveld... vervolgens verplaatste naar de linkerkant... waar Ibrahimovic op de rand van buitenspel ontsnapte. Vanaf die kant het strafstelgebied in ging. Achterlijn haalde, halfhoog teruglegde... en de Braziliaan zette zijn hoofd achter de bal. En zo staat Milan thuis in het eigen San Siro tegen Arsenal voor met 2-0... Ja, 2-0, dus. NNN. <laughs> today. Willemijn Veenhoven. En John van Lottem, ex tenniser dans. Uh, iets bij AZ. Ja, je hebt het me net verteld. Maar nee. ik weet de officiële term niet. Marketing. Nee, nee commerciële, commerciële afdeling. commerciële afdeling, ja. precies. Maar goed, we gaan het zo meteen hebben over... Um, wat gebeurt er allemaal achter de schermen bij het ABN Amro Tennis Toernooi. Je hebt natuurlijk als tennisser veel gestaan. En je loopt daar nu rond als, uh, als marketingman. En ja, wij willen weten, wat gebeurt er allemaal precies daar? Hoe worden die deeltjes gesloten? Hoe ziet oh. het er daaruit? Je vertelde net uh, over, naar aanleiding van, uh, van Floortje in Qatar. Je bent daar vaak geweest als ja. tennisser, maar ook om, om, om Ronald de Boer op te zoeken. Ja, ik ben er een aantal keren geweest, ook uh, uh, nou ja, privé dan, uh, ja. in plaats van uh, met je tennistas. Uh, wat, wat deden jullie dan? Uh, niet veel. <laughs> nou ja, genieten van het, uh, van het weer en, het, uh, en uh, voor mij dan toch uh, het mooie land. ja. ja. ja. ja. Maar ja, ik denk ik, nou, waar we het net ook over hadden. Het lijkt mij. Het uh, is geen groen te bekennen, maar, maar jij vond het heel relaxed. hè? Ja, de golfbaan, veel groen. Ja. En. <laughs> uh, nou ja, het is daar. Uh, ja, het is daar heel, heel uh, rustig eigenlijk. En. Ja. Uh, ja, overal lekkere restaurants. En uh, ja, oftewel. Uh, ik kan wel nou echt wel genieten. Even van jouw favoriete plekken. Ja, de op aarde. Maar nu, uh, favoriete plek in de studio. Rond kwart voor tien. John van Lutten, dus hier um, zometeen uh, met Bob van Oosterhuid, Dier over hoe het achter de schermen gaat bij het ABN Allemaal Tennis Exit Holland. Maar eerst Exit Holland. iedere dag op zoek naar mooie verhalen uit het buitenland. Vandaag uh, gaan we naar San Diego. San Diego daar woont Roel Maaldrink. Roel, goedenavond. Hey, Romein. Hoi. En jij wordt steeds vaker heel gek aangekeken op straat daar. Ja, dat klopt. Ja, want San Diego ligt in Californië en Californië staat ik nog niet bekend als, uh, als het modeparadijs. Dus nee? mensen die lopen hier rond in, in afgekrapte gympies, in, in pyjama broeken, in hoodies. En uh, ja, in Nederland sta ik zelf nog niet bekend als, uh, als Mr. Fashion. Maar volgens echt voor Amerikaanse begrippen ben ik een soort Victor en Rolf in één. <laughs> want hoe loop je er dan bij, ja? als je er gewoon erbij loopt? Nou ja. Nou ja, afgelopen week liep ik dus gewoon rond in een, in een spijkerbroek en een overhemdje in mijn broek. En dan kwam dus een meisje naar me toe en, en ja, die zei dat ik er nogal veen bij liep. Dus ik vroeg, ja, wat is er dan? En zij zei maar ja, the way you're dressed, you're either European or you're a gay. <laughs> wat, wat, wat had je aan dan? Ja, nou ja, goed, een, een overhemdje en een, een broek. Ja, ja, gewoon heel, een heel normaal, ja. Maar ja, dat is dus dus ze European ik or was gay? Ja, dus ik was diep beledigd. Dus ik dacht, uh, ja, ik ga het helemaal anders doen. Ik ga me gewoon helemaal Amerikaans kleden. Gewoon zo heel veel mogelijk eigenlijk. Ja, en toen? Dus uh, nou, ik ben met een vriendin uh, ben ik hier gaan, uh, gaan shoppen. Op zijn Amerikaans. En uh, na het begin dacht ik al gelijk als je de winkel binnenkomt. Ze er drie meisjes op je af. En uh, ja, hey, how are you? How are you doing? What's up? Maar goed, in ieder geval, ik had een, een hoodie uitgezocht. Uh, ja. maat, uh, maatje S, precies mijn maat. Ja. Dus ik trek het aan. Ik kom het pas op je uit. En, uh, ja, die verkopen ze dat meisje die komen naar me toe en die, die lachen me gewoon echt recht in mijn gezicht uit. <laughs> want? Dus ja, ik, ik vroeg wat is er en het is gewoon veel te klein. Het is gewoon veel te klein hier. Want, wat het is dus in de VS is, kleren hoef niet alleen afgetrapt te zijn, maar ook nog eens een keer baggy. Ja, ja, ja, ja. ja het moet gewoon uh, echt en dan, super oversized zijn. Ja, baggy dat klinkt heel fancy, maar baggy is eigenlijk gewoon niks meer en niks minder dan vier maanden te groot. <laughs> dus nu loop jij erbij als een echte Californiër in veel te grote kleding? Ah, het was dus een beetje een dilemma. Moet ik me aanpassen, ja of niet? Moet ik erbij lopen als een Amerikaanse gast in baggy kleren of uh, in mijn Europese homokleren? En ik heb niks gekocht. Ik loop toch nog steeds rond in mijn Europese homokleren. <laughs> en dat zou ik vooral lekker volhouden daar. Dan val je tenminste een beetje op. Rolma, drink vanuit hey, San Diego, Californië. Dankjewel. Hey, dankjewel. Half tien, hier is Kees groot: Radio 1. Het NOS-journaal. President Sarkozy van Frankrijk heeft zich officieel herkiesbaar gesteld. Dat deed hij in het Franse Acht-Uur-journaal. In zijn verklaring zei hij dat hij vooral mensen aan het werk wil gaan helpen. De centrumrechtse Sarkozy heeft in de peilingen een achterstand op de socialistische kandidaat François Hollande. De eurolanden nemen maandag een besluit over de toekenning van de volgende noodlening aan Griekenland. Voorzitter Juncker van de eurogroep heeft dat gezegd na telefonisch overleg tussen de ministers van Financiën. Juncker is optimistisch dat Griekenland maandag aan alle voorwaarden voldoet voor het noodpakket van 130 miljard euro. De eurolanden eisen onder meer 325 miljoen aan extra bezuinigingen. En in Amsterdam zijn zo'n 40 Ajax-aanhangers opgepakt die de confrontatie zochten met fans van Manchester United. Ze hielden zich op bij het Marie-Heinekenplein. Tot een confrontatie tussen de beide supportersgroepen kwam het niet... want de politie dreef de Ajax-fans een supermarkt in en pakte hen daar op. Morgen speelt Ajax in Amsterdam tegen Manchester United voor de Europa League. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, je hoort dus net van Kees Groot. Sarkozy die is weer presidentskandidaat in een live televisie-interview net. Zojuist afgelopen stelde hij zich dus herkiesbaar. Ja, dat was heel kort. Dat zei hij ook heel snel. Uh, en daarna praatte hij nog twintig minuten door over zijn kandidatuur. Olivier van Beem is onze man in Frankrijk. Olivier, goedenavond. Goedenavond. Ja, het was natuurlijk niet echt verrassend dat hij zich kandidaat ging stellen. Uh, wel het moment, dat uh, uh, vandaag. Um, daar hebben we het zo meteen even over. Uh, maar het was een, een live interview van twintig minuten in het acht uur journaal. Dat ja, zou je ja, hier denk, je denk ik niet zo zien. Uh... Sorry? Dat zou je hier niet zo snel zien, denk ik. Nee, nee. In Frankrijk is dat uh, daarentegen heel gebruikelijk. Dat uh, politici zichzelf kunnen uitnodigen in het acht uur journaal. En uh, Sarkozy heeft het uh, helemaal makkelijk bij TF1, dat is de grootste Franse zender. Het is een commerciële zender, dus een beetje vergelijkbaar met RTL 4. Mm -hmm. En uh, dat, die zender is in handen van een van zijn beste vrienden, een, uh, een zakenman. Dus uh, als hij daar wil spreken, 20 minuten, een half uur, dan, uh, dan kan dat gewoon. En hij krijgt ook zelden moeilijke vragen toegeworpen, dus uh, dat is handig. En hij heeft een, een mooi pro praatje gehouden, 20 ja, minuten lang? Ja, precies. Wat zei die in het kort? Ja, hij zei, uh, hij zei dus dat hij weer uh, kandidaat zou gaan worden. Uh, dat, uh, dat het belangrijk is dat hij het uh, nog een keer wordt... omdat de hervormingen die hij heeft ingezet, dat hij die dan uh, kan voortzetten... En uh, hij zei eigenlijk als voornaamste reden dat hij weer kandidaat is. Dat uh, Frankrijk nu zo'n zware crisis doormaakt. Uh, dus uh, uh, dat hij de kapitein op het schip is van Frankrijk. En uh, dat het schip in een grote storm verkeert. En dat het te laf zou zijn uh, om nu zeg maar dat op te geven. Dus uh, een kapitein die verlaat zijn schip niet als het uh, vlak voordat dat het vergaat. Dat en, uh, die vergelijking maakte hij. En toen zei een van de andere presidentskandidaten bij Roe van... nou, als het zo'n kapitein is, doe mij maar een andere. Ja, precies. Uh, <laughs> Dat, uh, dat zijn Bayroum inderdaad, uh, ja. Ja, de middenkandidaat. Um, nou heb jij wel eens eerder verteld, hè? van Sarkozy heeft heel lang gewacht om zich kandidaat te stellen. Uh, een van de redenen is dat als je uh, je nog niet kandidaat hebt gesteld, dat je lekker veel airtime kan krijgen als president. Kan hij interviews ja, geven wat klopt. hij wil. Ja. Um, nu dan wel officieel kandidaat, maar waarom juist nu, waarom niet, want hij had ook nog wat weken kunnen wachten. Ja, ja hij had uh, uiterlijk tot uh, 16 maart kunnen wachten. Maar uh, zijn achterstand in de peilingen op uh, François Hollande... de kandidaat van de Socialistische Partij... die, uh, die is zo groot geworden... als, uh, als nu de, de tweede ronde van de verkiezingen zou georganiseerd worden... waarin de twee beste kandidaten doorgaan... dan zou uh, Hollande ongeveer 60% krijgen en, uh, en Sarkozy maar 40%. En hij vindt die, die kloof, uh, ja, die, die wordt steeds zorgwekkender en hij vindt dat hij nu echt meer uh, dat hij dat presidentiële statuut een beetje moet achterlaten. Mm -hmm. Dat hij nu ook kandidaat moet worden. Hij, hij vindt dat, uh, dat er een soort nieuwe dynamiek nodig is, uh, omdat hij anders uh, gewoon geen schijn van een kans maakt. Uh, en ja. uh, er kwam nog bij dat vandaag waren er redelijk goede economische cijfers voor Frankrijk. Uh, de Franse groei was, was wat hoger dan verwacht en hoger dan Duitsland. en uh, nee, Frankrijk is de laatste tijd heel erg jaloers op Duitsland. Dus dat, uh, dat de Duitse economie was afgetroefd. Dat is een gigantische meevaller. Ja. Dus het is een mooi moment om voor Sarkozy om, uh, om die aankondiging dan uh, te maken. En hij zei ook in die, uh, in die televisie, in het, in het journaal zei hij ook van dat zijn hervormingen eindelijk hun vruchten proberen uh, uh, uh, uh, hun vruchten afwerpen. Ja. Dus, uh, dus dat het, het grotendeel aan hem te danken is dat die groei tweeder niet is. Dus, nou, en... uh, daar probeert hij gebruik van te maken. Ja, dus dat heeft hij uh, een, een, een, een mooi moment dus voor hem nu. En um, een van de uh, een fijne campagne stunt was dat hij vandaag is begonnen met Twitter, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, hij is nog geen uh, echt vervent twitteraar moet ik zeggen. Hij heeft twee eigen tweetjes geschreven. Tenminste, uh, je, je, uh, net als Barack Obama doet hij dat. Uh, dat als, het echt, als hij hem zelf schrijft, dan zet hij er NS achter. Barack Obama zet er dan BO achter. En anders nee. zijn het zo'n campagne teams. Maar zijn eerste tweet was iets van uh, bonjour tout le monde. Hallo iedereen. Ik ga twitteren en uh, dank dat jullie me allemaal volgen. Dus, uh, en kijk vanavond naar het 8 uur journaal, uh, Ja. Dus dat uh, was nog niet heel spectaculair. Uh. Maar Oeh. het geloof ik binnen een kwartier al 15.000 volgers. Ja, het, ja het het gaat inmiddels zijn. ruim ja. 50.000. Uh, <laughs> dus dat gaat snel. 22 april, dan is in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Olivier van Beem, dankjewel. Roland van der Geer, AC Milan Arsenal. 2-0 voor uh, Milan thuis tegen Arsenal. We spelen nog altijd in de extra tijd van de eerste helft. Um, wat op nog zelfs in de extra tijd. Net een botsing tussen uh, Cesny de doelman van Arsenal en Antonini. De Linksachter van uh, Milan. Hij kreeg zelfs nog geel Antonini. Terwijl ze beiden toch zwaar geblesseerd leken op het eerste gezicht. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee. Dan gaf de Hongaarse schijt. Zegt de Kassai, nog wel een gele kaart. En een enorme kans toch weer gezien. Voor Milan om de derde te maken op aangeven van Ibrahimovic. Maar Boateng dacht dat ik één keer kan. Kan ik misschien ook wel een tweede keer direct op. Goal schieten vanaf de rechterkant van het uh, Bal ging over de goal. 3 of 2-0 is de ruststand in het voordeel van Milan tegen Arsenal. of the night I don't have to look too hard I don't feel alone without you. Cause I'm living... in your light BNN today Veenhoven. Rotterdam is deze week in de ban van het ABN AMRO-tennis-toernooi. Je hoorde natuurlijk al Roger Federer in de havenstad op de baan staan... maar in Rotterdam draait het eigenlijk nauwelijks om het tennis. Er wordt namelijk vooral flink zaken gedaan. En dat is typisch voor het Rotterdamse toernooi. Wat gebeurt daar allemaal achter de schermen, vragen wij ons af. John van Lottem die heeft het als oud-tennisser van dichtbij meegemaakt... en nu als commerciële man van AZ maakt hij het ook weer van dichtbij. mee. John, goedenavond. Goedenavond. En sportparketeer Bob van Oosterhout, goedenavond... Goedenavond. Een van de mensen die deze week te vinden, is daar in het Rotterdamse promodorp. Hè, de plek waar alle, alle Bobo's netwerken. Um, Zometeen hebben we het over wat er allemaal gebeurt. Uh, John, maar eerst even naar jou. Jij, uh, weet je, laten we even duidelijk stellen, er wordt natuurlijk ook serieus getennis daar. Dat, ja, zeker. <laughs> dat, dat vooral ook. <laughs> Jij hebt daar natuurlijk ook gestaan, maar dan weet je uh, dat er heel veel zakenmensen op de tribune zitten. Hoe, hoe is dat als tennisser? Uh, nou, dat is in het verleden is dat nog wel eens uh, rumoren geweest. Uh, mensen die dus uh, lekker hadden gegeten en nog eens even lekker gingen nakletsen naast de baan. En dat, uh, dat heeft er nog wel eens toe geleid dat uh, bijvoorbeeld uh, in de tijd uh, Paul Haarhuis uh, uh, echt heel hard door de zaal riep... Uh, gaan we tennissen kijken of gaan we, of, ja. of gaan we praten? Ja, en, uh, nou, met de komst van uh, Richard Kruitschek... Uh, is daar toch wel wat verandering in gekomen. Ja. Door, um, ja, uh, het draait ook echt om... Uh, in, ja, in het sportpleis om tennis en op het moment dat je het Vipdorp dorp ingaat, ja, dan is er echt, uh, ja, is er echt een, ja. een, een dagje uit voor de mensen. Ja, dat heeft hij ook gezegd, hè? geloof ik, bij zijn aantreden: check van ik wil weer, het moet weer meer om een tennis gaan. Ja. ja, maar als jij daar dan stond als tennisser... dan je hoort je tussen de mensen kletsen, nou, ik helemaal, want ik, ik was al snel uit mijn concentratie, maar ja, uh, uh, ja je, je hoort het wel uh, afhankelijk van ook uh, wat voor tijd je speelt. Uh, als je echt om uh, de, de eerste avondwedstrijd speelt, dat is de wedstrijd. De <lacht> van de dag dan uh, is, komt iedereen naar binnen, iedereen klaar voor tennis. En als je de tweede avondpartij speelde... Ja, dan die mensen van de eerste avondpartij gingen weer terug... een drankje doen, komen halverwege de wedstrijd... komen ze dan toch Beetje weer eens even aangeschoten. kijken, aangeschoten. En dan denk ik van, nou, we blijven hier nog even. En dat, dat was wel eens irritant, ja. Want ja, ja. Dat, is, dat is heel anders dan, dan um, bij veel andere toernooien, neem ik aan. Uh, lopen, uh, misschien nou ja, een heel ander voorbeeld, maar in Australian Open... En draait het natuurlijk echt om het publiek. Er is ook bijna geen, uh, geen VIP-dorp... Uh, uh, Rotterdam heeft de grootste VIP-dorp van de wereld. Uh, ja, men denkt wel eens aan oh, Rotterdam, mooi toernooi, leuk. Uh, maar uh, het is best bezocht de indoor-tennis toernooi van de wereld, uh, al oh. jarenlang. Dus uh, ja, het heeft echt wel een impact. En uh, vandaar ook uh, dat uh, ABN AMRO al, uh, al sinds jaren dag sponsor is. Omdat het voor hun dusdanig belangrijk evenement is ja. om, uh, om daar een relatiemarketing ja. te doen. Bob, jij als sportmarketeer, waarom is dat zo? Waarom is Ahoy Rotterdam zo ontzettend belangrijk uh, voor die VIP's? Nou, om jullie een idee te geven... ABN AMRO bezoekt uh, dit toernooi met uh, meer dan 10.000 uh, zakelijke relaties het uh, tennis... Ja. Um, het gaat natuurlijk eigenlijk uh, inderdaad 50-50 om uh, tennis en business. Uh, meer dan 55% van de begroting van het toernooi wordt opgebracht uit alles wat te maken heeft met relatiemarketing. En wat John ook al zegt, het is eigenlijk heel uniek. We moeten eigenlijk ontzettend trots zijn dat we zo'n evenement binnen onze landsgrenzen hebben, waar nota bene ook nog eens een keer sterren als Federer en Nadal uh, regelmatig acte aktenbezans geven. Ja, nou ja, die zegt we moeten er eigenlijk trots op zijn, maar dat, dat, dat ja, als je niet uh, in, in, in, in zaken bent, zoals ik dan, of, of als tennisliefhebber, denk ik dat je het toch vooral een beetje jammer vindt. Dat... Nee, maar de gewone tennisliefhebber komt ook aan zijn of haar trekken, want de consument weet Ahoy ook massaal te vinden deze dagen, maar het is gewoon ontzettend bijzonder om te zien dat tennis hier niet alleen doel is, maar tegelijkertijd ook middel om meer dan 45.000 zakenlui dagenlang ja, een geweldige tijd te... te, ja. te, te, te ja, absoluut. Maar neem ons al even mee, want meer dan 45.000 zakenlijnen dan heb je natuurlijk Ahoy, dan heb je een tenniscourt en, en verder dan, waar, waar gebeurt dat dan allemaal? Hoe ziet dat eruit? Ja, zijn... ja, je moet het zo zien. Ahoy heeft natuurlijk een, is een, is een geweldige accommodatie. Je hebt uh, de hal, de tennishal, waar uh, continu gespeeld wordt. Je hebt een hal waar getraind uh, kan worden. Maar daarnaast heb je hallen die helemaal verbouwd zijn als VIP-dorp. Uh, uh, daar heb je uh, tennisplaza, daar heb je sportsplaza, daar heb je de club zoals het heet. En dat is een, een, een enorme combinatie van allerlei... Uh, stands, maar ook horecagelegenheden. Je kunt er een hapje eten, je kunt er een borreltje drinken. En ja, wanneer daar inderdaad duizenden zakenlui uh, rondlopen... dan is het natuurlijk ontzettend interessant om daar uh, ja. je netwerk even uit te bouwen. John, jij bent er geweest, wat, wat, van de week nog. Wat gebeurt daar dan? Dan loop je daar rond en dan... Nou ja, daar kom je eigenlijk iedereen tegen vanuit de sportwereld. Uh, ja, de grote aanmerken uh, die staan daar met een, een, een, ja, een, een skybox. Zoals het uh, voor, uh, voor voetbalkennis. Uh, ja, want ik denk een zijn... soort standje als bij de. Uh, de, de, de, de op op de markt. Ja, precies. Op ja. de, de reisbeurs. Maar dat zal nee, iets anders zijn. Mensen betalen flink geld om daar uh, te mogen staan. En, uh, en dat zijn bedrijven die er al jaren staan. Dus het wil Bijvoorbeeld wel Philips zeggen. Philips, Agmea, de telegraaf, uh, Mercedes. Nou ja, noem maar die staan daar in een soort skybox achter de schermen en dan, dan loop je daar naar binnen en dan. Nou, nee, je kan er niet zomaar naar binnen lopen in die skybar. want daar moet je dus voor uitgenodigd worden van, vanuit dus dat bedrijf. Ja. En uh, die kunnen daar dus uh, hun, hun grootste klanten uitnodigen... Om, uh, om toch eens een informele sfeer met elkaar te praten. En, um, en uiteraard een hapje te eten. En uh, waar het dan om draait, is, uh, is uh, naar de wedstrijd kijken. En ja, de, de grootste klanten vinden het natuurlijk schitterend... om ook naar ja. Roger Federer te kijken. Maar ja, waar het om draait is naar de wedstrijd kijken. Waar het om draait is een dikke vette hand, handtekening onder een papiertje ja, absoluut. Het is, is een combinatie, ja. Maar jij bent daar voor AZ als commerciële man. Wat doet een voetbalclub daar? Um, ik was daar uh, maandag, uh, omdat ik uh, um, vanuit AZ zijn we bezig uh, om uh, ja, ons te oriënteren op, uh, op, op sponsoring, met name op, uh, op verzorgverzekering. En uh, uh, we hadden een, een heel goed gesprek. Je hebt dan een uitnodiging van Achmea. Kom eens even babbelen. Ja. Ja, en dan ga je een wedstrijdje kijken en uh, daarna gaan mm. lekker aan de borrel? <laughs> nou, ik, ik heb geen wedstrijd uh, gezien, want maandag was een, uh, een, een matige speeldag. Uh, iedereen uh, uh, was nog in het buitenland. Uh, nou ja, de Federer en Del Potro is begonnen pas uh, vandaag. En uh, nou, ik, uh, ik heb uh, uh, de mensen van AZ mogen rondleiden over uh, ja, hoe er in de tenniswereld met uh, relatiemarketing uh, om uh, ja. wordt gegaan. Maar als ik jullie zo hoor, heren, dan klinkt het toch een beetje dat hartstikke leuk, dat toernooi En dan zijn we natuurlijk ook blij mee. Mooi dat Federer er staat. Maar het is eigenlijk een beetje een soort... Fassade voor dat je achter de schermen lekker business kan doen. Um, ja, ja ik... Bob. Ja, ik wil er ook wel even op reageren. Overigens geweldig om te horen dat zo'n tennis-icoon, John van om daar ook gewoon lekker met zijn stropdas om uh, op zoek is naar zorgverzekeraars. Dat vind ik eigenlijk toch wel een, een hele mooie stus. Nee, ik had niks anders verwacht uh, uh, van jou. Het is een beetje AZ, he, maar dan in het groot. En John van om nu overigens te zien op de webcam via Radio 1. Dan zit hij gewoon he. vrij. Oh, dan zet ik hem ook aan. Een bruin truitje. Ja. Ja. Ja. Maar het is leuk goed, om te vertellen, Bob, want, ja. want uh, het klinkt nu af en toe alsof het een vies ding is. Maar uh, uh, relatiemarketing, laten we niet vergeten dat het betaald voetbal. Uh, Natuurlijk, ook al uh, uh, 20 jaar uh, voor een groot gedeelte, draait op uh, uh, businessclubleden en sponsors die ja. het voetbal gebruiken om elkaar te ontmoeten, om klanten te, te verteren. Uh, om ja, maar producten ik heb het idee. Dat het, te dat het bij, bij tennis nog meer zo is. Bij voetbal zitten de mensen in de skybox, Maar de, me, maar de, de, de, gewone, ja, de man op de tribune is, is, is toch een, een, gewoon iemand. Anders dan hier bij, bij de tennis. -verdagen. Nou, je wil niet weten hoeveel sms'jes en telefoontjes ik vandaag heb gekregen... Of, uh, of ik wellicht kaartjes kon regelen voor vanavond... voor Roger Vederen. Um, het mooiste was... Is, uh, um, Marco van Basten die vandaag zei... ik ga met, met mijn gezin naar Roger Vederen kijken. Um, dus dat... Het zijn ook wel echte liefhebbers. Het zijn zou je echte zeggen. liefhebbers ja. die komen gewoon. Ja, een levende legende die komt naar Rotterdam. En ja, iedereen die ja. überhaupt van tennissen houdt, was op zoek naar een kaartje ja. vandaag. Vedere is daar. Er gaan geruchten dat hij, uh, dat hij daar een miljoen voor krijgt. Dat wordt natuurlijk neergeteld door ABN AMRO. Uh, Bob, wat, wat voor invloed heeft ABN AMRO? Kan, kan, zegt hij gewoon tegen Krajček, je zorgt maar dat je Vedere krijgt? Nou, het, het toernooi draait op een budget van ongeveer 5 miljoen. Mijn inschatting is dat ABN AMRO daarvan ongeveer de helft uh, opbrengt. Um, en ik weet dat ABN AMRO achter de schermen echt wel... Ehm, um, uh, laat ik zeggen, goed geïnformeerd wordt over uh, de organisatie en uh, het deelnemersveld, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Maar uh, een hele goede zet is natuurlijk geweest om Richard Krajcek. en laten we niet vergeten ook iemand als Esther Vergeer bij het rolstoelbasketbal. of sorry, het rolstoeltennis gedeelte ja. uh, neer te zetten als toernooidirecteur. Dat heeft echt wel gezorgd voor een bepaalde autoriteit, een bepaalde power. Uh, Richard weet heel goed hoe hij sportief het toernooi goed gevuld moet krijgen. En uh, ABN Amro is dan een sponsor die zo professioneel is dat ze. Zich ja niet gaan bemoeien met uh, sportieve keuzes, maar dat echt wel overlaten aan de professional club. Ja, maar ze zullen vast wel een verlanglijstje hebben van nou hè, van de top vier spelers willen we er toch wel, maar minimaal eentje. Ja, aan. daar wordt absoluut over gesproken. Ja. Maar dat zijn natuurlijk hele, hele makkelijke gesprekken. Hè? Want ik denk dat iedereen Federer, Nadal en Djokovic wel wil. Daar, ja. daar zijn ze het snel over eens. En, en dan, dan staat hij daar dus, uh, um, John. Uh, Federer, nou, dan speelt hij wat wedstrijden. Maar voor die miljoen euro moet hij natuurlijk nog wel wat meer doen, neem ik aan. Wat, wat doet hij achter de schermen? Nou, Roger Federer is uh, als, uh, als, als ambassadeur van de sport zich... Uh, tegen bewust hoe het werkt in de tenniswereld. Het, het ook draait om sponsoren. En mensen die dus uh, voor hem geld hebben neergelegd. En dus hij is ook zeker te vinden in het VIP-dorp. En uh, handtekeningen, sessies, uh, openingen, uh, uh, persconferenties. Dus hij, hij weet hoe belangrijk het is om, om hierin in mee te draaien. Ja, dus hij laat zijn gezicht daar zien. En je, kan, je mag hem ook aanspreken daar. Loopt hij daar in het wild rond? Daar in het door? Nou, hij loopt niet in het wild rond. Hij heeft daar wel zijn, zijn beveiliging om hem heen. Maar uh, het, is, het is wel een, een benadering. Een jongen zeker. En uh, is iemand ja, die. Misschien, uh... leuk, misschien leuk om daarop Blast in te haken, John. Ik hoor net uh, via Twitter. dat Federer de tribunes op schijnt te zijn gegaan. na zijn partij. en daadwerkelijk heel een hooi gek is geworden. Ja, dat is. er uh, dus zijn ze om te horen. Ja, ja. ja absoluut. Is, even tot slot, Bob. Is, is, is bij uitstek tennis de sport. waarin je zo ontzettend goed kan netwerken. en waarin de zakelijke kans zo belangrijk is? Uh, nou, ik denk niet dat dat bij uitstek uh, tennis is. Maar dit toernooi in Ahoy, met de faciliteiten die Ahoy biedt... Uh, uh, geeft wel een fantastisch platform. Maar je hebt natuurlijk meerdere sporten waar dat heel goed te combineren is. Ja, maar vooral dit, uh, de, uh, gewoon de, de, de, hoe Ahoy eruit ziet leent ja. zich voor. Ja, ja in Nederland is wegker. dit by far het mooiste ja. evenement... voor relatiemarketing op dit niveau. Nou, en laat dat nu jullie beide uh, professies zijn. Dus jullie zijn er gelukkig mee, neem ik aan. Bob van Oosterhout, dankjewel. John van Lottom, dank. Goed dat je er was. Gaan we verder. Oh, plaatje. Ik dacht voetbal. Zometeen meteen, man. Oh, dat van de geel. Denkt uh, Ronald, hoef ik het niet over die plaat te hebben. <laughs> 3-0. Robinho is de maker van de treffer. Het is uh, zijn tweede. En daarmee zit de wedstrijd voor Milan wel in het slot. Het gebeurt een paar minuten na de rust. Net op het moment dat uh, Arsenal denkt... Nou ja, we gaan eens wat proberen aan die 2-0 achterstand te doen. Maar er is geen, eh, geen, geen wapen te vinden tegen dit Milan. Balverover op het middenveld. Ibrahimovic speelt dan vanaf de linkerkant in de loop Robinho aan. En die draait om zijn assen met het rechterbeen. Terwijl er ook nog een verdediger uitglijdt. Schiet hij de bal langs de doelman van Arsenal. En zo is het dus 3-0. En Arsenal had nu net aangegeven dat het eh, het anders wilde gaan doen in de tweede helft. Bracht uitzendkracht Thierry Henry in het veld. De huurling, de topscorer Allerta. De, de Fransman, die uh, vanaf uh, morgen niet meer tot deze club behoort... omdat hij terug moet naar zijn eigen club, New York Red Bulls. Maar hij zou misschien wel het verschil kunnen maken in deze wedstrijd. Nou, het is allemaal niets dan minder waar. Want uh, Milan maakt gewoon de derde in een wedstrijd... waarin het domineert tegen de Engelse tegenstander. En op deze manier uh, degradeert het de terugwedstrijd tot een formaliteit. 3-0 dus, de voorsprong voor Milan in eigen huis tegen Arsenal. BNM Today. Willemijn Veenhoven. En mocht je denken, wat was nou die plaat? Snow Patrol met Run. Niet de lievelingsplaat van Holland van der Geer. Einde van het programma, maar niet voordat we de laatste woorden hebben weggegeven. Te beginnen met Judoka Henk Grol. Met een hele vette gaat van Adios. Eerst in mijn leven een hele professionele, leuke ervaring om mee te maken. Vanavond hoop ik, uh, zonder pijn te kunnen trainen, nog wat last van mijn nek. Ik hoop dat het vanavond beter gaat en uh, dat ik volgende week vol gas kan trainen... op het trainingskamp in Düsseldorf. Ik zou weer uh, de weg omhoog kan vinden. En als groene ontwerper, Floris van Mol. Ik ben deze week in Portugal aan Ik zit hier elk jaar een week of acht en het eten is echt op zijn auto gezegd: goor. De regionale specialiteit is hier kapot gekookte groenten met een keurig afgehakt stuk van een vis. En gisteren zakte de bodem was echt onder mijn voeten. Onder in de gombal ijs zit hier geen gombal, maar Smarties. En als laatste schrijver Klun. Afgelopen week met het schaatsweer was een feest voor heel Nederland. En dan is het toch eigenlijk stiekem wel leuk met mijn naam... ...om op het moment dat iemand voor me met het klunen zei mopperend... ...ik heb zo'n hekel aan klunen, om dan quasi geïrriteerd te roepen... ...hoezo? En dat zo'n man dan omkijkt en je in je gezicht, dat was leuk. Dat was hem weer, BNN Today voor vandaag. Wil je ons niet missen, in de tussentijd, facebook.com slash BNN Today. Morgen zijn we er niet, dan is er heel veel voetbal. Dan mogen de Nederlandse clubs aantreden op Europees niveau. Wij zijn er overmorgen weer. En dan natuurlijk met de vrij, speciale vrijdagavond uitzending. Um, met onder andere mijn vaste muziekman, Erik Kortom. Zometeen heel veel plezier met Langs de Lijn. BNN.